6 uur Eva de Jong met het NOS journaal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 De WHO benadrukt nog eens de gevaren van alcoholgebruik. In ongeveer 10 van alle sterfgevallen... is sprake van bijvoorbeeld alcoholvergiftiging... of een ernstige leveraandoening. Het weer vanochtend vroeg fris met plaatselijke mistbank. Vanmiddag overal zon. Het wordt 12 graden aan de kust tot 18 in het Zuidoosten. Dit was het NOS-journaal. Ah, en we informatie: keesinformatie. Tjuchten is vanochtend overal niet al te best. In het hele land komen namelijk mistbanken voor... In het zicht varieert plaatselijk van 50 tot 200 meter. Het NOS Radio Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 28 maart, goedemorgen. En het valt inderdaad niet mee met die mist, hoor. Wij zagen vanochtend maar erg weinig. Soms echt minder dan 50 meter. Rijd u voorzichtig. Het binnenhalen van de Olympische Spelen van 2028 kan op steeds minder enthousiasme rekenen in de Tweede Kamer. Sommige partijen spreken al over afblazen. We praten erover met de directeur van NOC-NSF Gerard Dielissen vanochtend. En u hoort het verslag van het debat in de Tweede Kamer gisteravond met minister Schippers van Sport over die Olympische Spelen en het geld dat daarmee is gemoeid. En verder, minister Leers van Immigratie en Asiel roept burgemeester Els Boot van Gieselanden op het matje. Boot wil een Afghaanse vluchteling niet het land uitzetten. We praten erover met burgemeester Som van Kerkrade, die eenzelfde geval bij de hand heeft. Ouders zouden meer bij het onderwijs betrokken moeten zijn, vindt minister van Bijsterveld. En van de A-Kamerlid Metin Zeelik wil dan wel dat er duidelijke afspraken komen over de positie van de ouders. Zeelik legt het straks uit. En gaat dan in debat met de voorzitter van de PO-raad voor basisscholen, Keter Kervenzee, die vaste afspraken helemaal niet ziet en bij de scholenkoepel Amarantes hebben ze heel andere problemen. Namelijk een schuld van 50 miljoen euro. 55 scholen in het voortgezet onderwijs dreigen nu gesloten te worden. Marno Remmers is op een van die scholen vanochtend. En de paus die is op Cuba nog altijd. Mil van Rooijen doet verslag. We spreken Ronald de Boer over een handelsdelegatie die hij leidt naar Qatar. Die hoort meer over de passagiers die de gezagvoerder van een vliegtuig hebben overmeesterd. En een kudde schapen gaat heel ver lopen. Ja, daar zijn wij bij. Radio 1-journaal tot heel half tien. dus ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Syrische president Assad mag dan akkoord zijn met het vredesplan van bemiddelaar Kofi Annan, maar hij wordt beoordeeld op zijn daden en niet op zijn beloftes. Dat zegt minister Clinton van buitenlandse zaken. Uh, we will judge Assad's uh, sincerity and seriousness by what he does, not by what he says. Uh, if he is ready to bring this dark chapter in uh, Syria's history to a close, he can prove it. Uh, by immediately ordering regime forces to stop firing and begin withdrawing from populated areas. Assad moet onmiddellijk het leger opdracht geven om geen bewoonde gebieden meer onder vuur te nemen, zegt Clinton. Pas dan bewijst hij dat hij het vredesplan serieus neemt. Het plan van Anan is bedoeld om tot een oplossing voor het bloedige conflict in Syrië te komen. Als eerste moet er een staakt het vuren van het Syrische leger komen.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 komt er dus gewoon op feitelijk op neer dat deze minister in alle wijsheid heeft besloten om de Tweede Kamer bewust niet te informeren over kosten en baten. Schippers hield volgens de oppositie de mogelijke kosten van de Spelen expres vaag, zodat Nederland enthousiast zou blijven voor die Spelen. Maar de minister vond dat ze niets verkeerd had gedaan. Ik vind het besluit om dit bedrag niet op te nemen een valide besluit, wat wel overwogen door het kabinet is genomen. De PVV is kritisch, maar blijft de minister wel steunen? Ik heb volgens mij gehoord dat de minister het anders gaat doen. Ze heeft namelijk een toezegging gedaan dat bij een volgende beleidsbrief de bedragen, zoals gewenst door mijn fractie, wel genoemd gaan worden. Het is inderdaad een hele dunne mee -koepa. Daar ben ik met de heer Klaver eens, voorzitter. Maar hij is wel gedaan. Schippers had dus beter kunnen communiceren, vindt de PVV. En daar was de minister het wel mee eens.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 en haar minimaal tweemaal fout heeft geïnformeerd. De Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Partij voor de Dieren steunden de motie. Maar een ruime meerderheid staat nog wel achter de minister. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is zeer verontrust... over de gevechten tussen Afrikaanse landen Soedan en Zuid-Soedan. De members van de Security Council zijn diep alarmed door de militaire clashes in de region bordering Sudan en Zuid-Sudan. De Veiligheidsraad roept de twee landen op hun militaire operaties onmiddellijk te beëindigen. De mensen van de Security Council call on the governments of Sudan en Zuid-Sudan to exercise maximum restraint and sustain purposeful dialogue. om peacefully the issues that are the mistrust between the two countries. Begin deze week braken gevechten uit in het olierijke grensgebied. Soedanese gevechtsvliegtuigen hebben twee dagen achter elkaar bombardementen uitgevoerd. In een reactie op de oproep van de Veiligheidsraad zegt Soedan dat het het recht heeft om zichzelf te verdedigen. When our security is threatened inside our territories by rebel movements, we have every right to use all possible means to repel and put an end to those attacks. De Zuid-Soedan werd in juli vorig jaar onafhankelijk... na een strijd van tientallen jaren... waarbij naar schatting zo'n 2 miljoen doden vielen. De landen zijn het niet eens over het exacte verloop van de grens. Ze claimen allebei een aantal olievelden. In Dordrecht is een vrouw met de schrik vrijgekomen... na een aanrijding met een locomotief. De aanrijding gebeurde toen de vrouw op de dokweg een spoorlijn overstak... vertelt de politie. Dat is een spoorbaan waarin enkele keer per dag... een goedere trein overgaat die dan richting het zeehavengebied in Dordrecht uh, gehad. Spoorbomen zijn er niet, maar wel een verkeerslicht. Goederen, treinen en locomotieven rijden door stapvoets. Zo ook gisteravond. Een 28-jarige automobilist uit Dordrecht... die rijdt richting het centrum van Dordrecht. Die verklaart later tegen ons uh, dat ze het rode verkeerslicht niet ziet. Het licht waarschuwt voor als er een trein aankomt. En uh, de twee botsen tegen elkaar. Gelukkig gaat het met hele lage snelheid.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 De Russische president Medvedev vindt dat Mitt Romney, de belangrijkste kandidaat voor de republikeinse presidentsnominatie in Amerika, maar beter zijn verstand kan gebruiken. Dat zei hij op een persconferentie. Romney noemt Rusland de belangrijkste geopolitieke vijand van de Verenigde Staten. Hij levert kritiek op president Obama, die tijdens een onderrondje met Medvedev... zei dat hij meer ruimte nodig heeft om te onderhandelen over een raketschild... als de verkiezingen achter de rug zijn. Obama's woorden werden per ongeluk opgevangen door een microfoon. Medvedev verwierp Romney's commentaar als Hollywood praat. Hij moet uitzien, dan kan hij nou, blijkt als Romney's opmerkingen uit de jaren 70 stammen. Al dus Medvedev. Tijdens een vlucht van New York naar Las Vegas hebben passagiers en bemanningsleden de piloot overmeesterd. De man was op grote hoogte door nog onbekende oorzaak op tilt geslagen. Er was word van een terrifying scare op 30.000 meter. Een pilot had een soort van deranged breakdown. Op een jetblue flight, die van New York naar Las Vegas begon, begon de pilot over bomben, Al-Qaeda. En zei passagiers om hun praatjes. De Piloot riep dingen als Irak, Al Qaeda en terrorisme. We gaan er allemaal aan. Hij Waarschuwde de parachiers dat ze maar beter konden gaan bidden. De co-piloot stuurde de geflipte piloot met een smoes de cockpit uit en veranderde de veiligheidscode op de deur. What happened next was an all-American story of courage and quick thinking. Sources tell ABC News the captain was not at the controls but began acting erratically. Flipping switches in cockpit Een andere piloot, die toevallig als passagier aan boord was, hielp de co-piloot het vliegtuig veilig aan de grond te krijgen. Ondertussen ijsbeerde de man door het toestel, de man die op deelt was geslagen, en bonste hij op de deur van de cockpit. Hij veroorzaakte veel paniek, vertelt deze passagier. Hij bangen aan de deur. Kikken the door, trying to get inside the cockpit. Before that he actually started yelling, um, it's gonna blow up. Ongeveer acht passagiers en bemanningsleden... wisten uiteindelijk de piloot hardhandig tot bedaren te brengen... en ook in bedwang te houden. Hij had zich losgerukt uit plastic handboeien... en moest leren riemen van passagiers daarmee worden vastgemaakt. Hier het relaas van een man die bovenop die doorgedraaide piloot klom. He started to curse at me and, you know, to tell me... hey, you better pray, uh, Iraq and Iran ran and... so I said, you know what, I'm a... I'm show you what en Iran is. And I took him on a chokehold. I wasn't letting go of this guy until we landed the plane. I was still on top of this guy until we landed the plane. Nou, deze man zat er nog steeds bovenop toen het uh, vliegtuig <laughs> landde op het vliegveld van Amarillo in Texas. En daar werd de piloot overgedragen aan de politie. FBI onderzoekt wat er nou precies aan de hand was. Luchtvaartmaatschappij JetBlue heeft dit incident bevestigd en in een persverklaring noemde de eigenaar van het. Uh, van de luchtvaartmaatschappij, de piloot, een ziek bemanningslid. En zijn copiloot dat is de held van de dag. Kijken we nog even naar de beurs op Wall Street. Schommelde ze gisteren een groot deel van de dag rond de hoge standen van maandag. Tegen het eind van de handel ging de graadmeters ietsje omlaag. De Dow Jones uh, 0,3 procent. En technologiebeurs Nasdaq bleef met 1,1 procent vrijwel gelijk. In Azië wordt inmiddels weer gehandeld. Een paar uur Japanse Nikkei staat daar nu op ruim een procentverlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten over zes. Tijdens en voor de Olympische Spelen in Londen is er niet alleen heel veel sport... maar ook heel veel muziek. Tijdens het slotconcert op 26 juli, tijdens de pre-Olympic festivals... is onder meer Mark Ronson te zien omdat er slechts heel weinig tickets voor dit concert zijn... mag iedereen niet meer dan vier kaartjes kopen. De pre-Olympic festivals worden gesponsord door een frisdrankfabrikant fabrikant. En daardoor kosten de kaartjes slechts 15 pond. Maar daarvoor krijgt u dan ook nog wel te zien Elisa Doelight. Hey, nee, Elisa Doedel. going down Kap, hoorde u van Eliza Doodle. 15 minuten. Zien, tijdens ja. de Pre-Olympic Festivals. Ja, nou zeg ik nog wat. Goed zo. 15 minuten over zes is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Uh, wij gaan om Maino Remmers. Die is vanochtend in Amsterdam. En Maino, jij bent vanochtend samen met uh, nou, boze leraren en... Leerling. Wat, wat is er aan de hand? Vertel eens. Ja, we gaan naar het Wieboud College, daar gaan ze vandaag flink actie voeren. En het Wieboud College kampt met een probleem waar 55 scholen van het mbo en voortgezet onderwijs in Utrecht, de provincie Noord-Holland en Flevoland mee zitten, namelijk met een uh, dreigende sluiting. Het gaat dan om 30.000 leerlingen en zo'n 3.000 leraren die dan op straat komen te staan. Hoe komt dat allemaal? Die scholen die zijn... nou, in 2007 zal het ongeveer geweest zijn... zijn die allemaal samengekomen onder de scholenkoepel Amarantis. En bij dat Amarantis, daar is het behoorlijk misgegaan. Want ze hebben een schuld van 50 miljoen euro bij de bank. Tot 15 april hebben ze nog de tijd om met een soort herstelplan te komen. Lukt dat niet... Dan trekt de bank de stekker eruit. Zoals het dan zo mooi heet. Ja, en dat betekent dat het doek valt voor die scholen. En op een van die 55 scholen zijn wij vanochtend. En dat is dat, dus dat Wieboot-college. Het is niet voor het eerst dat ze actie voeren. Leerlingen doen namelijk ook gretig mee. Um, luister bijvoorbeeld naar een actielied van alweer een klein tijdje geleden: Een ja. korte lange termijn visie. Samen zijn we de school. Dat is ons credo-missie, toch? Hier op deze school. Hier op deze school. We're on Ik vind van mijn school, ik voel me hoop. Hier is iedereen gelijk, niemand voelt zich alleen En is dat zo? Dan wordt er voor gezorgd dat diegene zich goed voelt en niet alleen. En heeft er iemand een probleem of ben je down? Dan trek ik jou omhoog. We zijn er voor me klaar op deze school. Maak veel leuke dingen mee. Leer meer, leer steeds een rap elke week. Vroeger was diep. stevige rap, eigen tijdsactie voeren. Nou, vandaag gaat er ook actie plaatsvinden op het Diebootcollege... tussen 1 en 2 is onderdeel van een estafette-actie. Er worden zo'n 200 leraren en leerlingen verwacht... en wij zijn bij de eerste voorbereidingen... en we beginnen dadelijk bij de lerares Nederlands thuis. Want hoe is het om op te staan en te weten dat je naar je werk moet... waar uh, misschien het doek wel valt? Uh, lerares Nederlands, daar, daar gaan we dadelijk mee ontbijten. En uh, zij heeft zelf al aangegeven dat ze desnoods vrijwillig... salaris en uren wil inleveren in de hoop dat er ook nog snel een overnamepartner gevonden wordt. Zwaar weer dus, ondanks de prachtige lente... voor het mbo-onderwijs, ook in Amsterdam. Ja, en Maar nou, als ik deze leerlingen zo hoor in dit nummer... zijn ze eigenlijk ja. hartstikke tevreden over die school. Hè? Het gaat nu ja, ze... Er, ze willen er heel graag blijven. Ja, voor hun is het natuurlijk ook alleen maar ontzettend. Het is een, het, het mbo-college waar wij naartoe gaan. Uh, handel en administratie en zorg en welzijn kun je daar leren. Uh, ja, Het zijn natuurlijk leerlingen die bezig zijn om een vak te leren. Die ja. willen uh, ook verder komen. En dan kun je dit eigenlijk allemaal niet gebruiken. Dus ja, uh, wat heb je eraan om uh, halverwege je opleiding te moeten stoppen... omdat de school geen geld meer heeft? Uiteindelijk, Maino Remmers vanochtend dus gaan eh, de Wieboudstraat in Amsterdam... vanwege een dreigend faillissement van een hele grote scholenkoepel, Amarantus. Pandjeshuizen in Nederland doen goede zaken. Want er gaan meer mensen failliet of bijna failliet, dreigen failliet te gaan. Het komt eh, dat goede zaken doen niet alleen door de crisis... maar ook door televisieprogramma's als Hardcore Pawn en Pawn Stars. Mensen brengen hun sieraden of spelcomputers naar de Lommert. Maar niet alles wordt geaccepteerd. Even kijken, PC-spel. PC-spel PC nemen we niet meer in. Is dat nee. In deze winkel in Almere is ook een heusse wachtkamer ingericht en een laptop. En hier wordt onderhandeld over de spullen die ingeleverd worden. Mochten wij tot een deal uitkomen, dan moet je toch echt een stuk lager. Ja, dat zal uh, bedrag tussen de 20 en 30 euro zitten. Yous Products heeft nu 30 winkels in Nederland. De afgelopen 12 maanden zijn er heel wat bijgekomen. En het einde is nog niet in zicht. Ja, wat dat betreft is het echt een gek huis. En uh, ja, we, we hebben de luxe om uh, kritisch uh, te kunnen zijn, om uh, ja, de juiste ondernemers uh, die uh, bij ons passen uh, ja, te kunnen selecteren. Maar we hebben heel veel aanvragen en we zijn ook absoluut van plan om verder te groeien. Ja. Het totaal Maatregelijke opdracht is 360 euro. En mocht u het willen verlengen, betaalt u 60 euro. Yes? Wat, wat heb je hier net ingeleverd? Een oh. gouden armand, Surinaam's armand. Mag ik vragen waarom u hem inlevert? Uh, ja, uh, geld nodig. <laughs> Dat is het eigenlijk voor, uh, voorlopig. Het is wel een handig concept in deze tijd. Ja, zeker weten. Vooral als je net uh, even probleempjes hebt met de uh, extra rekeningen of wat dan ook. Kijk eens, Kijk eens voor mij. 1, 2, 300 euros. Yes. Volgens de directeur komt het succes niet alleen vanwege de crisis. Maar ook vandaag in Hardcore porn Vanwege allerlei Amerikaanse series. In Nederland en eigenlijk in Europa is dat nog uh, ja, heel bijzonder. En uh, door die programma's komen ze nu gewoon in aanraking uh, met het concept. En ja, dat is een winkel als deze, is, is dan gewoon helemaal nieuw voor ze. Dus uh, het is sowieso nieuwsgierigheid. En ja, ze blijven ook terugkomen. Ze vinden het leuk. Slaggever Martijn van der Zanden was bij een pandjeshuis in Almere. We blijven bij problemen. Crisisberaad bij autofabrikant Opel. De top komt bij elkaar op het Duitse hoofdkantoor in Rüsselsheim. Opel moet alle zeilen bijzetten om uit de verloestzone te komen. De automerk zit al jaren in de rode cijfers... en moederconcern GM eist maatregelen. Jan Willems werkte jaren voor General Motors in China. In deze maand werd hij teruggeroepen naar Duitsland... om daar orde op zaken te stellen. GM heeft mij gevraagd om naar hier te komen. Precies daarom, om uh, merken terug op de been te brengen. Wij hebben het moeilijk, iedereen heeft het moeilijk vandaag in Europa. De automobielindustrie, dus en, uh, er is overcapaciteit. En er is enorme druk op het gebied van prijzen. En ik ben een Europeaan. Ik wil dat het ons bedrijf goed gaat hier ook. Ik ben er niet sentimenteel over, maar ik wil ook helpen om, om de zaak terug op. Uh,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 Dat profitabel is. Ook in moeilijke omstandigheden. Dat is de enige richtlijn die we hebben en waar we ook naartoe werken. Johan Willems, lid van de Raad van Bestuur van Opel. Inmiddels staan de vakbonden ook op scherp. Ze vinden dat er geen fabriek dicht mag en verzetten zich ook tegen gesnoei in arbeidsvoorwaarden. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. In de Champions League zijn de eerste wedstrijden in de kwartfinales gespeeld. De meeste aandacht was er voor het optreden van Apoel Nicosia... de grote verrassing uit Cyprus. Slaggever Bas Tichler zag dat Apoel tegen het grote Real Madrid... maar weinig in te brengen had. Het zag er op Cyprus een minuut of 75 na uit... dat er toch wel weer een stuntje in de lucht hing... Voor uh, Apuel Nicosia, dat zoveel gestund heeft al in de Champions League dit seizoen... en dus ook tegen Real, bleek goed te kunnen tegenhouden. De eerlijkheid is dat ze ook niet meer deden dan dat. Daar kwamen ze simpelweg niet aan toe. Real had de bal. Real kreeg kansjes, niet heel veel. Geen hele grote, want ook Real had niet zijn allerbeste wedstrijd. Maar tegenhouden, dat lag Apoel Nicosia wel. En dat duurde dan 75 minuten. En in het laatste kwartier ging het dan toch totaal mis. Twee goals van Benzema en eentje van Kaka... Een van de invallers die zette de wedstrijd dan toch nog naar de hand van de ploeg uit Spanje. Dat was gezien het wedstrijdbeeld ook terecht, want Real was beter. En zoals gezegd, de tegenstander uit Cyprus kwam eigenlijk tot niets. Maar je krijgt altijd een beetje sympathie voor het kleintje. En het kleintje moet nu naar Spanje voor de return in de wetenschap... dat die wedstrijd er totaal niet meer toe doet. En je had ze, na dat spektakel in de Champions League dit seizoen... toch een wat waardiger afscheid gegund. Maar dat kon er niet, want de cijfers zijn hard, maar duidelijk. En terecht 0-3. Oh, dat is Bas Stichler. Uh, Chelsea dan won in Lissabon met 1-0 van Benfica. En heeft daarmee een prima uitgangspositie... voor de return van volgende week in Engeland. naar Niemeyer. En of dat nou de trechte krachtsverhouding was... daar kun je een vraagteken bij zetten. Want het was geen grootse wedstrijd die tussen Benfica en Chelsea. Het was niet het meest duel tussen de Portugezen en de Engelsen wat je op voorhand had gehoopt. Maar de beste mogelijkheden waren wel degelijk voor Benfica. Maar die ploeg had pech in de afronding. Er had een strafschop moeten komen... na een hensbal van John Terry in het strafschopgebied. Er waren pogingen met schoten, met name van Cardoso. Maar steeds werden die geblokt en daar had Benfica pech. Chelsea komt in de tweede helft eigenlijk maar één of twee keer gevaarlijk opzetten. De keer dat het een doelpunt oplevert van oud-Fijenoord, Salomon Kalou... gaat Torres er aan de rechterkant vandoor, haalt de achterlijn, legt af... en dan is het voor Salomon Kalou eenvoudig om af te ronden. 1-0 voor Chelsea... En met een wedstrijd nog in het vooruitzicht op het eigen Stamford Bridge... hebben de Engelsen toch opeens de beste papieren om verder te gaan. Chelsea moet ook wel verder, want het moet de Champions League winnen... om er volgend jaar weer in uit te komen. Want in de competitie staat de ploeg vijfde. En daarin lijkt het niet te lukken. Nee, vanavond worden de andere kwartfinales gespeeld. AC Milan ontvangt Barcelona. En Bayern München gaat op bezoek bij Olympique Marseille. Blessure van Twente-spits Luc de Jong, blijkt mee te vallen. Hij liep vorige week een enkel blessure op... in de uitwedstrijd tegen de Graafschap. Een MRI-scan wees uit dat hij een enkelband heeft verrekt. Voorlopig volgt de Jong een aangepast trainingsprogramma. Medische staf van FC Twente weet nog niet... wanneer de club topscoren weer in actie kan komen gisteren werd in Rotterdam de 75e verjaardag van de Kuip gevierd. Een stadion waar niet alleen de beste voetballers hun wedstrijden speelden... maar ook een plek waar de grootste popmuzikanten kunstjes vertoonden. De jaren werd in het zonnetje gezet tijdens een receptie... waar ook over de magie van het stadion werd gesproken. Onder meer door Roy Makai als fijnordig en international regelmatig in de Kuip te bewonderen. Ja, ik hadden sowieso in Nederland het mooiste stadion met de Spelen... Ja, het is heel moeilijk uit te leggen, het uh, gevoel wat je krijgt als je op het veld staat. Ik, bedoel, ik heb het als tegenstander uh, meegemaakt toen in mijn Vitesse-tijd. De eerste keer uh, kom je hier als 18-, 19-jarige binnen. Ja, dan is dat uh, als je hier dat 48.000 man om kieprits gaat uh, roepen, die, uh, ja, dan uh, krijg je wel een bijzonder gevoel. Ja, als je dan uh, zoveel jaren later kom je terug in Nederland dan ga je dus zelf uh, dat mooie shirt dragen. Ja, dan uh, ja, ik kan ik heel veel mooie momenten opnoemen waar je dat kuipgevoel uh, krijgt. De wielrenner Andy Sleck zal alsnog worden gehuldigd... als winnaar van de Ronde van Frankrijk van twee jaar geleden. De ceremonie zal in Luxemburg plaatsvinden, maar een datum is nog niet bekend. De toerzegen werd Sleck in de schoot geworpen... door de schorsing van Alberto Contador. Spanjaard verloor onlangs zijn dopingzaak bij het Internationaal Sporttribunaal. En daarmee raakte hij ook zijn overwinning van 2010 kwijt. Sleck eindigde dat jaar als tweede. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven door meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. De Republikein Noot Gingrich gaat minder campagne voeren... en zich volledig concentreren op de Republikeinse conventie in augustus. Hij heeft zijn campagneteam met een derde ingekrompen. Maar volgens de woordvoerder wil dat niet zeggen dat hij de handdoek in de ring gooit. Gingrich wil nog steeds de Republikeinse presidentskandidaat worden. Passagiers en bemanningsleden hebben op een vlucht van New York naar Las Vegas een eigen piloot overmeesterd. De man was door zijn collega's al uit de cockpit gezet. Hij bonst op de deur en schreeuwde dingen over terrorisme en riep dat iedereen eraan zou gaan. Ongeveer acht passagiers en bemanningsleden wisten de piloot hardhandig tot bedaren te brengen en in bedwang te houden.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 En Europeanen zijn de grootste drinkers ter wereld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO drinken Europeanen gemiddeld... 12,5 liter pure alcohol per jaar. Dat is dat ongeveer gelijk aan drie glazen wijn per dag. En dat is twee keer zoveel als in de rest van de wereld. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer online. In grote delen van het land is het helder en er staat maar weinig wind. Heel plaatselijk komt er ook een mistbank voor. De mist lost snel op en de ochtend verloopt vrij zonnig. Vanmiddag zijn de zon uitbundig en is er alleen wat sluierbewolking... De noordwestenwind trekt iets aan en wordt matig van kracht. De temperatuur stijgt daardoor naar 12 graden dicht aan zee. En in het zuidoosten van het land wordt het 18 of plaatselijk 19 graden. Morgen, donderdag, is er vooral in de ochtend ruimte voor de zon. In de middag is er meer bewolking, maar het blijft de hele dag droog. Met 11 tot 16 graden is het ook iets minder warm dan vandaag. De dagen daarna is er vrij veel bewolking, met af en toe zon, maar ook kans op een beetje regen. Vooral in het weekend wordt het gevoelig frisser. AWB ah, verkeersinformatie. In het hele land komen wat mistbanken voor. Er staan er files op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Eén Brugge, 4 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude, 3 kilometer. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij Wormer ook daar 3 kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij Spijkenisse, 3 kilometer.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 Vraag het uw adviseur of kijk op egon.nl pensioenabonnement. Bekijk ons verhaal op adloncardies.nl. Van 1916 tot 2016 in 2,5 minuut. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De benzineprijs heeft hier een recordhoogte bereikt van 1,85 euro per liter. Maar in Indonesië stijgt die prijs nog veel sneller... De benzineprijs wordt daar in één keer met een derde verhoogd. Olie voor kooktoestellen wordt zelfs bijna verdriedubbeld. Overal in Indonesië wordt geprotesteerd tegen de prijsverhogingen. Onze correspondent daar, Michel Maas. Michel, wat kost dan nu een liter benzine? En wat gaat die kosten? Nou, hij kost nu zo'n 40 cent per liter, maar dat, dus dat is een uh, flinke verhoging in één keer. Michel, je viel net weg toen je het bedrag zei van wat zo'n liter gaat kosten.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 Is er iets dat ze hier aan kunnen veranderen? Is er iets dat ze, uh, dat ze tegen kunnen harken? Ik kan me voorstellen dat het parlement dit graag zou willen voorkomen. Ja, het parlement probeert daar natuurlijk van alles. Uh, ja, de oppositie zegt, uh, dit moet niet gebeuren. Dit, uh, dit gaat niet gebeuren. We gaan dit tegenhouden. Maar uh, ja, er zijn weinig alternatieven. En uh, ja, er is ook nog... Uh, ja, de, de protesten die maken de mensen in Indonesië op dit moment ook erg onrustig. Vooral de regering... Die wil dit doorzetten, die moet dit doorzetten, maar aan de andere kant zijn ze heel huiverig voor de gevolgen. Uh, ze zijn bang dat, uh, dat er zelfs een revolutie zou kunnen uitbreken als dit een beetje verder uit de hand loopt. En uh, je kunt dat merken in Jakarta, waar gisteren al 20.000 militairen op straat waren om 3.000 demonstranten in de in in, kaart, in, in, uh, uh, te, uh, in de gaten te houden. En ja, uh, het maakt het nerveus. En de oppositie die, die zegt dat ze er van alles aan willen doen... die is eigenlijk alleen maar bezig om uh, stemmen te winnen voor de volgende verkiezingen. En niemand weet eigenlijk hoe dit verder gaat uh, uitpakken. Oké, okay, nou het Huis van Afgevaardigden buigt zich morgen over de kwestie. Ik moet zomaar dat wij het er dan weer over hebben. Michel Maas, dankjewel voor nu.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 Drie uur praten. Nou, in die drie uur kan hij natuurlijk heel wat zeggen. En daar kijkt ja, iedereen nu rijkhalzend naar uit wat hij gaat zeggen. Marjon van Rooijen, vanuit Havana. Het internet bepaalt veel meer dan je zelf weet. Een zoekmachine Google weet bijvoorbeeld steeds beter wie je bent... en een site als Facebook koppelt meer gegevens dan je zelf in de gaten hebt. Blijkt uit een studie van het Ratenauw-instituut. Gisteravond werd een boek over deze studie gepresenteerd... voorgeprogrammeerd hoe internet ons leven leidt. Colette van Une was bij de presentatie. Een paar studenten van de Haagse Hogeschool... die Human Technology studeren, die hebben... Meegedaan aan het onderzoek dat vanavond gepresenteerd wordt. Eén van hen is uh, Dirk Emme. Ja. Maar op Facebook en op Lexa, de dating site, heet jij Frank van der S. Frank van der S. Ja. En daarmee heb jij uitgeprobeerd ja, hoe die sites werken. En hoe ging dat bij Lexa? Um, nou, bij Lexa hebben ze dus een, een heel compleet profiel aangemaakt. En, uh, en op een gegeven moment krijg je natuurlijk heel de, um, krijg je mails binnen in je e-mailaccount. Nee, ik vond het een beetje ja, een vreemd vreemd dat Iedere dag waren er mensen mij geïnteresseerd. En elke keer waren het ook drie, elke dag. Ja, waarom, waarom niet vieren, waarom niet twee, maar waarom elke dag precies drie? Dus ik dacht van, ja, er, er moet iets meer in de hand zijn. Oké, okay, dus datingsites, want dit is natuurlijk maar één voorbeeld, ja. moeten wij niet vertrouwen? Nee, dat uh, zeg ik ook weer niet. Maar kijk, het is niet in het belang van een datingsite om uh, jou in een date te helpen. Want dan, ja, dan verdienen ze geen geld meer natuurlijk. Woe! Onderzoeker Christian van het Hof. Welkom. Mag ik je naar boven? Waarvan schrok u het meest wat u bent tegengekomen tijdens dit onderzoek? Wat ik zelf eigenlijk de grootste openbaring vond is dat als je kritisch bent naar informatietechnologie gaat het tegenwoordig alleen over privacy. Uh, dat gaat over van wat zien zij van mij. Uh, wij laten zien wat krijgt u nou te zien. En als ik dat aan mensen laat zien, van u ziet deze opties, maar die optie niet. Dan zijn ze echt verrast. Dat ze zeggen, ja, ze hebben ik er nooit naar gekeken. Ik dacht altijd dat het maar een apparaat was. Nee, ze willen u iets doen geloven. Dus het meest shockend voor mij was nog wel hoe makkelijk mensen websites voor lief nemen. Dat ze gewoon denken, het is een neutraal instrument. Professor Dr. Frans Brom van het Ratenouw-Instituut. U uh, leidt de avond, maar doet ook aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek. Omdat u wil dat consumenten hun keuzevrijheid houden. En wat is dan het belangrijkste dat er moet gebeuren? Heel belangrijk is voor consumenten dat ze kunnen kiezen... tussen verschillende identity providers. Verschillende bedrijven die hen helpen om identiteit hun identiteit aan anderen te geven. Een identity provider is dan bijvoorbeeld uh, Facebook of Huis uh, vroeger of, of Google. Vroeger, ja. Of Google ja. Ja. ja, dat zijn bedrijven die je helpen. Als je daarin logt om op andere plekken in te loggen en dat het andere internetbedrijf weet dat jij ook echt degene bent die jij bent en dat ze erop kunnen vertrouwen dat jij ook bijvoorbeeld je rekening zult betalen. Nou, dat is belangrijk dat je daarin kunt kiezen. Want als je kunt kiezen, kun je door je keuzegedrag, door bijvoorbeeld weg te lopen, kun je bedrijven dwingen hun beleid aan te passen. En dus naarmate je meer log-in bent, naarmate je meer opgesloten bent, is de kans dat je ergens anders naartoe gaat, steeds kleiner. En, dan en zit u vast... wilt dat dat moet kunnen? Dat als ik al mijn spullen van Facebook af wil halen, dat dat moet kunnen? Ik vind dat heel belangrijk dat dat kan, want anders ben je opgesloten en heb je geen keuze meer. Nou, een van de laatste sprekers was professor Dr. Frans Brom van het Rattenau Instituut. Honderden schapen gaan deze ochtend op weg naar Groningen. In tien dagen tijd lopen ze naar de stad. Eerste verkeersinformatie bij de AWB John Bakker met uh, John. Uh, veel mist. Ja, in het hele land komen mistbanken voor. Op sommige plaatsen is het zicht zelfs minder dan 50 meter. Files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Eembrugge 2 twee kilometer. Wat langer is de file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude, zes kilometer. Drie kilometer op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer. Ook drie op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij Spijkenisse. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond vier kilometer. En John, mis betekent uh, dicht houden van spitsstroken? Ja, daar nou, heb ik eigenlijk op dit moment nog helemaal niets over gehoord. Daar gingen we wel van uit. We zijn al aan het kijken of er inderdaad uh, wat spitsstroken dicht zijn. Maar vooralsnog heb ik daar uh, geen meldingen van. Nou, wachten we dat nog af. We horen het van jou. John Bakker bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We rijden door naar Amsterdam. Daar is Mino Remmers, die is bij een lerares Nederlands... van het Wieboud College in Amsterdam. En dat is een van de 55 scholen van de Amarantis, de koepel... die het risico loopt dicht te moeten vanwege een hele grote schuld. En dus, Maino, weet deze mevrouw niet zeker of ze nog werk heeft over een maandje of twee. Ja, we hebben het er net over met Sira Roosendaal, docent Nederlands... die overigens ook een beetje verantwoordelijk is voor de rap... die we een half uurtje geleden Aha. lieten horen. Wat een fijn nummer was dat. Ja, lekker nummer, hè? Ja, ja, zelf geschreven ook. Nou, ik niet, hoor. Maar Chandler heeft het zelf geschreven. En Walid en Naomi, die hebben samen, samen gezeten. En die zijn er allemaal uh, ja, voor gegaan. En ja, maar... echt positief over de school. Ja, dat zijn we allemaal. Er piept iets. Ja, dat is de magnetron voor... Oh, voor de... Voor de uh... Het is voor mijn zoon. Die moet zo eten. Oh, hoe oud is die? Tweeënhalf. Oh. Dus die wordt zo wakker, denk ik. Maar ja, hij is uh, op dit moment... Uh, hij ligt nog op een oor. Het is een Alleenstaande moeder. moeder? Ja. Dus ook maar één inkomen. Ja, dan zijn we meteen bij de hete brei. Ja, want als ik mijn baan verlies, dan uh, ben ik helemaal niet blij. Nee? Nee. Dat, de school is gefuseerd. Er zijn heel veel scholen de laatste jaren. Dat moest ook van de overheid. Er is Daar zijn ze ondergevallen. En het is een, financieel is het een puinhoop, hè? Ja, nou, dat wisten we eigenlijk wisten we al jaren dat er wel geld... ja, we wisten dat er met het geld geklooid werd. Maar ja, je weet nooit hoe erg en je hebt er weinig invloed op. En nu uh, ja, zijn ze er dan achter gekomen en is het nu echt een puinhoop. En wij ja. willen dus ja, kleinschalig verder... want dan heb je uh, een kleiner apparaat nodig... Ja. Er is dus eigenlijk gefuseerd, maar er is niks afgestoten. Er is eigenlijk ook niks bezuinigd. En nu is er een schuld van 50 miljoen euro. De melk wordt koud. Nee, dat is niet erg hoor, dat er het oh. melk koud wordt. Oh. Uh, denk je dan ook een beetje al aan een andere baan? Nee. Um, ik... jullie gaan nog vandaag nog actie voeren. Het is een nee. estafette. Het is vanmiddag, maar er wordt natuurlijk vanochtend al opgestart. Maar dan denk ik, dat is natuurlijk heel leuk een rap maken en zo. En, en, en straks misschien nog flinke plakaten ophangen op school. Maar zet dat zo aan de dijk. Uh, ik heb het idee dat we echt wel uh, mensen hebben bereikt in de politiek, dat er naar ons geluisterd wordt. Uh, ik heb ook echt het gevoel dat we gesteund worden door Marcel Wintels. Uh, die komt een vandaag. manager, op. hè? Ja, maar die komt vandaag ook. Ik ben echt zeer over hem te spreken. Um, wat ik mezelf heb voorgenomen, is dat ik nu volledig uh, voor het Wieboud college ga en het kleinschalig MBO. En dat op het moment dat het doek valt, dan zie ik dan wel in mei wel wat ik, uh, hoe ik ga solliciteren. Maar ik wil er niet aan denken. Want ik wil volgend jaar gewoon met nieuwe klassen, nieuwe groepen starten. Kijk, Zira is met dezelfde energie als de rap die ik net heb gehoord. <laughs> niet ja. bij de pakken neerzitten, nee. uh, de koffie pakken, een, een, een peperkoekje, ontbijtkoekje. Ja. En actie voeren straks en niet al denken, zwaar weer het doek gaat vallen. Absoluut niet. Nee. Nee. Goed, dan gaan we even rustig de koffie opdrinken. En dan gaan we daarna naar uh, het Wieboud College. Waar zit dat eigenlijk in Amsterdam? Uh, op de Wieboudstraat. Logisch, Ja, nummer 135. Daar gaan we naartoe. En wat mij nog opviel trouwens op dat Wieboud College... daar geven ze ook les in handel en administratie. Nou, daar kunnen we hele goede mensen voor gebruiken. <lacht> Vooral in het onderwijs. Oei, ja, nou, dat heb je goed gezegd. Myno Remmers in Amsterdam bij lerares Nederlands. Die toch nog wat optimisme laat horen vanochtend, ondanks de onzekerheid. Bijna tien voor zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er was gisteren een opmerkelijk moment in de Tweede Kamer. Het CDA stemt mee met een motie van de oppositie... die zich richt tegen het molen-Polen-meldpunt van de PVV. Volgens politiek redacteur Hans Andringa... is er wel degelijk een verklaring voor het handelen van het CDA. Het stemgedrag van het CDA laat zien... dat de partij langzaam weer wat zelfbewuster wordt... Ze durven zich politiek weer meer uit te spreken. Het CDA was het eerste jaar van dit kabinet de weg politiek een beetje kwijt. Verscheurd vanwege de samenwerking met de PVV. Er was geen politiek leider en ze zakten ver weg in de peilingen. Maar er gloort hoop. Want sinds dit voorjaar ligt er een toekomstkoers... geschreven door het Strategisch Beraad. Na veel praten met veel mensen binnen de partij. En... De verschillen lijken wat bijgelegd in het CDA. Maxime Verhagen, die ook voor verdeeldheid zorgde... heeft gezegd dat hij niet langer meer de nieuwe leider van het CDA wil worden. Kortom, het CDA lijkt weer een beetje met zichzelf in het reinen te komen. En dan durf je wat meer. Het Kamerlid Eddie van Heijen zegt daarover... Ja, maar ik denk dat dat ook moet kunnen. Kijk, we uh, verschillen op dit punt ook wel echt uh, met elkaar van mening. Uh, de heer Wilders heeft natuurlijk ons ook niet gevraagd om toestemming voor het in het leven roepen van het meldpunt. Ja, wij mogen hier ook uh, als zelfstandige partij ook binnen deze uh, constructie natuurlijk uh, zelf iets van vinden. Wij reageren op een initiatief uh, waarbij we natuurlijk onze eigen uitgangspunten, onze eigen maatstaven hebben van hoe we ja, met, met problemen willen omgaan. Smaakt het naar meer? Het doet nu een beetje alsof we ruimte zoeken om maar het profiel op te zoeken. De mensen moeten weten, ook waar wij als CDA voor staan... wat onze stelling uh, is. En die laat denk ik aan duidelijkheid niets te wensen over. Na het vertrek van Hero Brinkman naar de PVV... zijn de verhoudingen in de coalitie veranderd. Het CDA is niet langer de onzekere factor... met leden als Ad Kopian en Catherine Ferrier. Maar de PVV is nu het risico. Stappen daar nog meer leden op... En zonder al te veel risico kan het CDA nu wat afstand nemen van de PVV. Wilders reageerde wel door te zeggen dat het dom stemgedrag was. Niet fraai en ik baal ervan. Maar voor Wilders zijn dat milde, vriendelijke teksten. Vraag is of dit zelfbewustzijn van het CDA beperkt blijft tot de Tweede Kamer... of dat deze houding wordt meegenomen na de gesprekken in het katshuis. Dan kan die speldenprik die vandaag is uitgedeeld... nog wel eens gaan voelen als een wespesteek. Een bijdrage hoorde u vanuit Den Haag... van ons politiek redacteur Hans Andringa. Over drie uur start een uh, tiendaagse trektocht van honderden schapen. Ze vertrekken vanuit uh, Bargeveen in Trente. En over ongeveer tien dagen lopen ze dan de stad Groningen in. En hebben dan in totaal 70 kilometer afgelegd. Luc Bos is een van de schapenhouders. Goedemorgen. Echt normaal worden de schapen per veetransport vervoerd naar Groningen. Waarom uh, gaat het dit jaar anders? Nou, wij wouden zeg maar, dit jaar uh, ja, eigenlijk specifieke aandacht vragen voor het uh, inzetten van schaapskuddes. En het is onder meer zeg maar, het duurzaam ecologisch groenbeheer in de stad Groningen met een schaapskunde. Uh -huh. De inzet van schaapskuddes voor natuurbeheer in het belang van de biodiversiteit. En omdat wij... Vanuit het Veen, dat is het zuidelijkste puntje van de Homsrug naar de stad Groningen. Dat is het noordelijkste puntje van de trekken, Over een, een stuwwal die gevormd is in de ijstijd. Uh, ja, daar willen we ook nog weer een bijzonder accent op leggen. Hm. En dan moet u, meneer Bos, in tien dagen met de schapen 70 kilometer afleggen. 7 kilometer per dag is dat uh, te doen voor schapen? Of gaan ze dan mekkeren? Uh, ja hoor, nee, dat is prima te doen. We hebben zelfs een rustdag ertussen. Maar, uh, nee... Wij trekken zeg maar, van tien uh, uur tot vier uh, tot, uh, uur. Dus ja, dat is zes uur uh, lopen. Nee, dat gaat, dat gaat prima. Mm, en, en waar slaapt u? Uh, de meeste herders, of tenminste twee herders, die slapen onderweg zeg maar, bij mensen die ons een slaapplaats hebben aangeboden. En ik reis op en neer. En die kunnen ook wat schapen kwijt, begrijp ik? Nee, de schapen die staan veelal, zeg maar. Uh, ja, in het centrum van een dorp of aan de rand van een dorp. En de uh, bewoners hebben zeg maar, onze herders een slaapplek aangeboden. Ja, cool. ja, ik hoor het al. U komt in de bebouwde kom. U gaat wegen over. Kan dat wel met zo'n ja. kudde van een paar honderd schapen? Ja, hoor, dat is geen enkel probleem. Wij trekken jaarlijks uh, acht keer dwars door het centrum van Groningen. En wij ja, hebben daar nooit klachten over. Ja, eigenlijk in tegendeel. U komt met alle schapen aan? Wat zegt u? U komt wel met alle schapen aan? Jazeker, zeker. Ja. zeker. Misschien enkel probleem. En, en hoe lang blijven de schapen dan vervolgens in Groningen? Nou, ongeveer zeven maanden. Oké. Okay. Tot ongeveer november en gaan dan gaan ze weer terug. En gaan ze weer teruglopen of neemt u ze dan nee, tot met de mee? waarschijnlijk gaan ze deze keer wel weer bij de vrachthouder Oké. Okay. Maar ze hebben een halve dag kwijt en dan is het ook gebeurd. Nou, ik wens u veel succes met de tocht. Nou, heel hartelijk bedankt. Luc Bos, een van de schapenhouders, dank u wel. Het NOS Radio 1 Journaal. De Ochtendkranten. Dankzij een televisieoproep van de Poolse presentator Simon Majewski... is het Polen-meldpunt van de PVV maandagavond geruime tijd platgelegd, schrijft het AD. Majewski speelde in zijn populaire televisieshow Geert Wilders na. De presentator vroeg zijn 2,5 miljoen kijkers vervolgens... om in te loggen op dat PVV-meldpunt en een nep-reactie achter te laten. Nou, dat lukte wel. Vrijwel meteen na de oproep ging het meldpunt plat. namelijk Inmiddels werkte zij het weer, maar niet vanuit Polen. Polen krijgen een foutmelding bij het inloggen. Banken belemmeren het herstel van de economie... door de geldkraan voor veelbelovende bedrijven dicht te draaien, schrijft de Telegraaf. Klacht komt van honderden technologische bedrijven... die niet of nauwelijks aan leningen kunnen komen om nieuwe projecten op te zetten. Ambitieuze groeiplannen sneuvelen daardoor. Werkgeversorganisatie vme cbm is woedend over de tegenwerking van de banken. Het zou Nederland op termijn flinke schade kunnen opleveren. De organisatie ziet wel iets in speciale investeringsbanken voor de technologiesector. En de Nederlandse banken worden mogelijk toch gesplitst... in een nutsbank en een zakenbank. Daarmee opent het Financiële Dagblad. Dat tekent zich een Kamermeerderheid af... om een commissie van wijze mannen in te stellen, naar Brits voorbeeld... die de mogelijkheden hiervoor in kaart moet brengen. Minister De Jager van Financiën en de Nederlandse Bank... hebben ondanks laten weten een splitsing niet nodig te vinden... in de Nederlandse situatie. Maar in de Kamer blijft de gedachte leven. Nou, woensdag, dat is dan, denk ik, vandaag... debatteert de Tweede Kamer over het voorstel. De Nederlandse staat en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR verkeren in een padstelling over de vraag hoe om te gaan met asielzoekers die zonder hard bewijs verdacht worden van oorlogsmisdaden. Dat meldt het Nederlands dagblad. Asielzoekers die in het leger of bij veiligheidsdiensten van dibieuze regimes hebben gewerkt, krijgen in Nederland geen verblijfsvergunning. Volgens de UNHCR gaat dat te ver. Volgens de vluchtelingenorganisatie is het absoluut niet bewezen dat iedereen bij de Afghaanse veiligheidsdiensten heeft gemarteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken denkt daar anders over. Mobiele telefoons en identiteitsbewijzen worden het vaakst achtergelaten in treinen, schrijft Metro, blijkt uit cijfers van de NS. Op drie staat de portemonnee en ook de iPad en de laptop blijven steeds vaker in de trein achter. Ieder jaar laten reizigers ongeveer 40.000 objecten achter in treincoupés. Dat aantal is al jaren stabiel. Als de spullen niet worden opgehaald, worden ze geveld. Dat gebeurt twee keer per jaar. Belangstellenden kunnen bieden via internet. In een schuur op een verlaten scheepswerf bij Kopenhagen... bouwen twee Denen een raket. Daarmee opent de NRC Next. De mannen willen de ruimte in, maar zonder hulp van de NASA of andere grote geldschieters. De mannen zijn al vier jaar bezig, onder de naam Kopenhagen Suborbitals. Een doel is een ruimtereis van een kwartier, waarbij ze niet in een baan op de aarde belanden, maar terugvallen naar de aarde. De capsule waar de ruimtevaarder in zal zitten, gaat zo'n 500 kilo wegen. De raket zelf 4 ton, en er moet zo'n 8 ton aan brandstof mee. Je zult er maar naast wonen. Eindelijk gaat verzamelaar Joop van Caldenborg een museum bouwen voor zijn spectaculaire kunst, schrijft de Volkskrant. Een van de belangrijkste particuliere kunstverzamelingen van Nederland krijgt daarmee dan eindelijk een permanent onderdak. Jarenlang twijfelde de oude ondernemer of hij een museum moest bouwen. Gesprekken met bestaande musea liepen op niets uit. Het resultaat van zijn enorme verzamelwoede zal nu worden uitgestald op het Wassenaarse landgoed Voorlin. Na zeven uur in het Radio 1 Journal. verslag van het debat gisteravond in de Tweede Kamer... over de kosten van de Olympische Spelen... en of minister Schippers van Volksgezondheid en Sport... de Kamer wel voldoende heeft voorgelegd. En we hebben contact met Afghanistan... waar Nederlandse F-16's gisteravond zijn gevraagd te bombarderen. En dat hebben ze ook gedaan.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 Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende glaszetter. Kijk op aferkend.nl. Kom op zaterdag 31 maart naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl. Dit is Radio 1.